De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. De aanslagen kosten zeker 120 mensen het leven. Op tenminste vijf plekken in de Franse hoofdstad sloegen de terroristen toe. Volgens ooggetuigen riepen ze Allah is groot en dat ze de aanslagen pleegden vanwege Syrië. In Frankrijk is de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn 1500 extra militairen opgeroepen, bovenop de militairen die al worden ingezet... om gebouwen en andere openbare plekken te beveiligen sinds de aanslagen op Charlie Hebdo begin dit jaar. Scholen, universiteiten, winkels, musea en andere openbare gebouwen zijn vandaag dicht. In elk geval vanochtend ligt al het metroverkeer stil. Ook Disneyland Parijs heeft uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden besloten vandaag de deuren dicht te houden. De politie onderzoekt of politiemol Mark M. mogelijk betrokken was bij criminele activiteiten in Oekraïne. Volgens NRC Handelsblad heeft het openbaar ministerie een verzoek tot rechtshulp ingediend bij Oekraïne. Mark M. werd in september opgepakt op verdenking van corruptie, plichtsverzuim en witwassen. Hij had toegang tot gevoelige informatie bij de politie en verkocht die informatie aan criminelen. Volgens de krant zou M. de afgelopen jaren regelmatig bijeenkomsten in Kiev hebben georganiseerd met leden van de Brabantse onderwereld. Het OM kan niet zeggen waarom het onderzoek zich nu richt op Oekraïne. Het weer, soms wat zon en hier en daar een bui. Vanmiddag overal bewolkt en regen bij een graad of 11. Ook morgen regenachtig en veel wind. Dan wordt het 13 of 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Tennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Zfm. Met, Met. Nu. nu. Toebak leeft. Is daar iemand? Hoort u ons? Ja, nou zo'n hele week zonder ons valt het toch wel een beetje tegen. Maar we zijn er weer. Hè? Dit is Toebak leeft op uw radio. Een hele goede morgen. I'm gonna go to In de muziek blijft het Lucas Hemming uit Nederland vandaan. Zeg maar de nieuwe Jet Rebel noem ik hem maar. Want het klinkt een beetje hetzelfde. Maar toch winnen het WRF even anders. Zes minuten over negen. Tweede gedeelte van dit radioprogramma. Ja, er is wel wat spanning natuurlijk in de wereld. Ja, toch een beetje gespannen wel. Adem diep in. Ja. Span alle spieren. Ja. Maak een vuist. Ja. Hou vast. En nu langzaam uitademen. Ja. En los. Goed, ik ben er weer. Goed. Tijd voor de overzicht van wat allemaal gebeuren op deze datum, 14 november. Nou brand los. Ja, 1972 was toch wel uh, ja, een bijzondere dag voor de, voor de beurzen. De Dow Jones sluit voor het eerst boven de 1000 punten. Ooit geopend, uh, ja, zoals elke index, uh, op 100 punten. Ja? Dus uh, hij was al tien keer zo groot geworden. Maar even ter uh, vergelijking. De Dow Jones staat momenteel op 17.245 punten. En uh, 24 punten. Dus hij is uh, 17 keer zo groot als uh, zo. Uh, uh, in uh, 1972. Uh, Oké. Okay. Daar stap ik er nog niet veel van, maar goed, het klinkt goed. Goed bezig, daar. Goed, ander nieuws is dat in Leeuwarden wordt bij de voorbereiding van Domino Day in de sporthal... een huismus, jawel, neergeschoten. Hij had namelijk wat stenen omgegooid. had namelijk 26.000 stenen omgegooid. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, hè. Oh fuck, daar gaat ie. Moet je, moet je zo verslavend was het ook toen, hè? Had jij dat ook? Ja, ik, ik was toen helemaal... En uh, dat, dat nieuws heb ik ook echt gevolgd. Ja. En ik dacht echt van, nou, maar hoe schiet je dat beest dan neer? Als je dat op een verkeerde punt doet. En dan valt hij alsnog bovenop alles. Ja, je, je zag goed. het met een soort netje, met een touwtje, met een... Uh, nou, pff, ja, dat is te moeilijk, zeg maar. In uh, 2008, Domino D uh, vestig nieuwe wereldrecord, is het dan 4 miljoen... 345.027 uh, stenen vallen dan om. En dat is dus een nieuw wereldrecord. Wat ik me altijd heb afgevraagd... Ja. Hoe tellen ze dat? Oh man, ik denk gewoon, ja, ze hebben toch per thema, wat ze dan hebben... Eh, weten ze toch hoeveel stenen ze neer hebben gezet, dus dan gokken ze dat volgens mij geloof ik. Maar ja, ze hebben ja, het, hier het over 27 stenen. Dus ja. 27 stenen, en ja. ja, het is een wereldrecord, dus het moet kloppen. Ja. Dat er, is gewoon officieel, uh, wordt er vastgelegd en zo. Maar stel nou, ik bedoel, zo valt om, en er valt eentje niet om. Nou, dan weet ik het wel. Ja. Ja, makkelijk gedaan, kom op hè. we gaan er niet zitten... Uh, meer neuk op een eentje. Uh, uh, wat, oh ja, over Domino. Als je nou nog even op YouTube kijkt. En doe je Domino Day en, of Domino Kopenhagen volgens mij. Dat is namelijk een man die heeft van die gasblokken. Grote witte gasblokken. Heeft hij in, dacht die in Denemarken of Koba. Moet je maar even kijken waar het is. Heeft hij namelijk ook een Domino parcours gemaakt. En dat gaat dan vanuit, vanaf het platteland. Vanaf een soort woestijnachtig iets. Gaat het midden naar de stad, naar een kerk. En dat die geeft... Heel veel rust nooit namelijk alleen maar. Pomp, pomp, pomp, pomp, pom, pom, pom, pom, pom, pom, En dat is heel grappig om naar te kijken. Goed, even een tip. Wat gebeurde dan weer op 14 november door de jaren heen? Ja, in uh, 1969 werd de Apollo 12 gelanceerd. Oh ja. Uh, ja het, uh, de voorganger van de Apollo 13. Natuurlijk, de, de vlucht waar uh, een hoop misging. Maar uh, ja, deze vlucht uh, ging eigenlijk goed. En uh, ze zijn op de maan geland. Volgens mij. Oep. Ja. Dat ja. Ja, klopt. Ja. Uh, Bill Clinton. Betaald in uh, 1998 850.000 dollar aan Paul Yeats in ruil voor. Uh, ze had aanklacht wegen seksuele intimidatie. En uh, Bill Clinton uh, had zelfs ja, dat klopt allemaal niet natuurlijk. En dan komt er ook in het nieuws met dit. Maar ik wil één ding zeggen aan de Amerikaanse mensen. Ik wil want to naar to me listen Ik ga dit weer zeggen. Ik heb geen seksuele verhoudingen met die vrouw. Ik heb niemand iemand dat het een lief is. Not een single tijd. Never. These allegations are false. And I need to go back to work for the American people. Oh, dat klinkt mooi, hè. En, ik moet terug naar het werk. Ik moet de Amerikaanse burger weer helpen, gewoon. En uiteindelijk heeft hij ze dus allemaal gelogen. Paul Jezus, heeft er dan een paar, paar zinetjes aan gediend? Dus, nou, erg leuk. Andere dingen die nog speelden uh, is... Uh... Ja, in uh, 1666 ja? werd uh, de eerste bloedtransfusie uitgevoerd ja. door uh, Richard Lower. En ik vraag me dan af, ik weet altijd van dat... Uh, als ik aan bloedtransfusie denk, dan denk ik altijd... Oh ja, wat was ook weer mijn bloedgroep? Want dat vergeet ik altijd. Dat vergeet je altijd, ja. En uh, ja, je hoopt dan altijd dat je AB plus hebt. Want dan die... kun je, geloof ik, alles ontvangen. Je kan je en... bij iedereen gewoon aansluiten. En uh, O min, uh, of... Nul no min, ik weet het niet precies. Maar die, die kan uh, iedereen krijgen... maar kan eigenlijk uh, van weinig mensen ontvangen. Ja. Behalve van zichzelf. Um, maar of... moet, op dat moment moesten ze dat wel geweten hebben... of in ieder geval goed gegokt hebben. Nee, want dat is toen allemaal fout gegaan. Oh. Ik heb er een stukje te lezen. Vroeger hebben ze zelfs... De paus heeft zelf ook nog bloed ontvangen van een jochie. Die was uitgekozen. De jochie ging dood, geloof ik. De Pauze overleven, dat geloof ik wel toen heel lang geleden hoor. Dat is ook iets van 15 of 16 zoveel. Uh, ik geloof later hebben ze ook nog geprobeerd een, een jongetje met een hond. En twee honden hebben ze ook nog geprobeerd. En uiteindelijk, toen wisten ze dat het te maken had met alleen groepen. En toen zijn ze er een beetje serieus mee bezig geweest. Ze hebben het eerst gewoon geprobeerd. Ja, maar... Toen lukte het niet. Toen hebben ze heel lang niet geprobeerd. Toen zijn ze toch weer mee aan de gang gegaan. En, want ze dachten, het moet toch wel kunnen. Uiteindelijk moet je toch fouten maken om te concluderen dat het iets goed gaat. Ja, dacht het wel. Nou goed, straks de verjaardagen. Eerst even een hoppie muziek. Eh, uh, even te kijken wat voor plaatjes ik nou weer binnen Gosmo die lijst beschrijf gisteravond, was was gewoon weer later druk bezig was toen North Highway Martin Corti Zandvoort. Nee, ja, straks, dat doen we straks je ook gek. Toch wel eens gevroegd, Nou, het grote nieuws is natuurlijk dat we heel goed voor de vluchtelingen hebben gezorgd. Dat Zandvoort weer één was. Dat was mooi om te zien. In plaats van altijd negatieve gepraat over vluchtelingen. Ze bleven zelfs ook een, een dag langer of zo, geloof ik. Dus iets anders dan lof voor mensen hier in Zandvoort. Het is vandaag uh, 14 november... Er zijn weer wat jarigen vandaag. En dan uh, gaan we. Een kleine greep doen we daaruit. Wie is er vandaag jarig? Nou, ja, één ding is wel zeker, mocht je vandaag bevallen, ja? is de kans groot dat je een schaker ter wereld brengt. Oh, Want er staan echt in de lijst, denk wel, 15 schakers. Echt waar? Ja, ik zat echt zo: schaker, schaker, schaker, schaker. Ik dacht. Nou, oké. Okay. Okay. Uh, maar goed, ja, ik weet niet, ik ben niet. Uh, uh, heel bekend met, uh, met de schakers. Dus, uh, nee? dat, uh, ja, dat je gaat hebt echt alle schakers he? even aangeklikt. Dat je ja, denkt van. Uh, ik denk, nou, misschien kon, heeft hij nog wat interessants te, te vertellen. Nee. Ja, ze zitten altijd achter het bord. Ja. Ja, dat vind ik altijd wel grappig aan ook. Dan denk Ik van, oh, die hebben een mooi leven. Maar die zit echt, echt 90% van hun leven zitten te schrijven. Ja. Het is best saai. Je, schrijf, je schrijft niet even een boek. Nee. Nee, dat, dat, dat uh, is... Ik, ja. ik heb het meerdere malen getracht om een, een, een boek te schrijven. Ja? Uh, maar je kan niet stilzitten, volgens mij. Nou, ja, <laughs> ik kom meestal niet verder dan hoofdstuk 1. Nee. Dat, ja. uh, nou, als we het toch over uh, schrijvers hebben. Vandaag uh, is die jarig. Ze is natuurlijk alweer overleden over het Astrid Lincoln... En uh, zij is 97 geworden. Geboren in uh, 1907. En uiteindelijk overleden in 2002. En uh, zij heeft heel veel boeken geschreven. Vroeger op school, toen ze klein was... werd altijd tegenhaven dat... jouw fantasie is bijzonder. Jij wordt later schrijver of schrijfster. Uh, dat, dat wilde ze eigenlijk helemaal niet. Maar uiteindelijk ging ze toch schrijven. Ze heeft toch vrij jonge leeftijd. Kreeg ze een zoon... En die zoon kon ze eigenlijk niet voor, voor zorgen. Dus uiteindelijk uh, belandde hij uh, op verschillende adressen eigenlijk. En uiteindelijk had ze alles, Wat uh, ze was, was als, vrouw, als vrouw alleen. En uiteindelijk belandde ze zeg maar uh, bij een goed kantoorbaantje. En toen kon, uiteindelijk, kon de, de zoon ook weer bij haar gaan wonen. En uiteindelijk heeft ze natuurlijk, jawel, de bekende serie gemaakt natuurlijk. Wie kent hem niet? Hi, Ik heb dat zo vaak zitten kijken. Ja, een pas geleden was. zag ik weer Pipi Lankas op televisie. Ja, en of via het YouTube. Het is wel heel traag. Het is wel heel traag en droog. Maar het maf is. Toen dacht ik: hé, hey, maar dat klopt niet. Deze scène hoort niet achter die andere scène. Toen had ik dus een hele nieuwe compilatie gevonden. Blijkbaar hadden ze vroeger toch de scènes verwisseld. Want ja, dan, dan kom je erachter dat je Jezus, ik weet wel heel veel van Pippi Lankhaus. Ik heb al die dingen wel heel vaak gezien. Dat ik zelf weet dat die scène niet achter die scène hoort. Dus dan wow. goed. Hartstikke blinkende, dus zou vandaag dus jarig zijn geweest. Wie is er nog meerjarig? Ja, Travis London Barker. Komt die. uit 1975. Bekend drummer van de band Blink-182. Ja. All small things. Doe me denken aan die serie die ik vorige week heb gezien, De Pik en Ik. Dat doet een beetje denken. Ik en mijn pik, zo heet die geloof ik. Jolanda was er ook een grote fan van de serie. <laughs> Sowieso. Hij heeft ook een, uh, een real life soap gemaakt op MTV geloof ik. Ja. En hij zat in een vliegtuig samen met nog twee crewleden. En het vliegtuig crashte geloof ik ergens. En ja, in hij... 2008 was dat. Ja. En uh, ja, het vliegtuig crashte en hij... Uh... Uh, ja, hij heeft het overleefd. Ja, dat is toch hij wel, wel brandwonden op zijn heupen en op zijn benen, geloof ik. Maar. Ja, maar het tattoo erover heeft, zie je niks meer van. Stoer het bink, hoor, als je hem ook ziet. Nou, ik vind hem er meer een beetje dom uitzien, maar dat te Ja, ze maken <laughs> dus heel. ja, dat, dat, dat sluit misschien goed bij me aan. Verder, die vandaag ook jarig is, is uh, uh, uh, Claude Monet. Dat is een impressionistische uh, kunstschilder. Uh, uh, die leefde ook al heel lang geleden. Uh, hij leefde onder andere in Frankrijk. Hij is natuurlijk ook pas... Of nou, uh, ook in Nederland geweest een tijdje. Pas geleden is er ook nog een schildrijver ont, uh, uh, ontdekt. Van de molens. Bij de Zaanse Grans. Dat is nu weer een nieuwe aanwinst. En grappig grappige is, hij heeft uiteindelijk met een man en een vrouw samengewoond. Uh, dat was een heel aparte relatie. Een driehoeksrelatie. En uiteindelijk is de man van het cel doodgegaan Op een natuurlijke wijze. En toen uiteindelijk kon hij trouwen met die vrouw. En heel veel mensen namen toen ook afstand van hem. Omdat hij op die aparte manier samenwoonde Met een echtpaar. Goed, wie is al meerjarig? Ja, uh, Prins Charles is vandaag jarig. Prins Charles? Ja. Wie kennen van, uh, van Van Engeland Volger. natuurlijk. Gaat hij nog ja. redden? Hij is uit 1948. Dus ik <laughs> heb zo'n vermoeden dat hij niet erg lang gaat regeren. Nee, denk dit. Jijetje, zij is al zo lang ook koningin. Dat is ja, ongelooflijk. Het, het, het, het is geloof ik sowieso in Engeland traditie dat je tot je dood aanblijft. Net een soort pauze eigenlijk. Ja, en ik geloof dat zij ook zoiets heeft van nou, misschien moeten we Prins Charles toch maar niet laten regeren. Dat heb ik ook altijd een beetje het gevoel. Laat hem gewoon. Die, die, die, die zone, een van die zoons. Nou, Wordt het misschien al een stuk losser. Maar ik weet het niet. Ja, yep. nou, ah, ik vind het ook wel mooi hoor, dat Engelse koningshuis heeft uh, nou, zo... iets meer allure. Want ik vond het met Willem-Alexander best wel lastig ook. Want hij was zo amicaal met iedereen. En dan ja. geeft, moet je een koning worden. Dan moet je toch een beetje afstand nemen. Want ik zit niet te wachten op de buurjongen ja, die daar op de een... troon zit. Ik wil gewoon meer afstand. Ik wil, ik wil hem ook niet begrijpen eigenlijk. Hij moet allure hebben. Ja, nou, ik, ik heb daar serieus moeite mee inderdaad. Dat, dat, kijk, zoals Beatrix was echt gewoon de koningin. Ja. Weet je. En ik heb echt moeite met... Uh, Prins Willem Alexander, serieus nemen. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt wel. Ik was best wel. Ik vind het koningshuis een goed iets, vind ik nog steeds, maar ja. uh, puur vanuit handelsrelaties. Uh, ah. Alleen, ik kan hem. Ik ga steeds meer naar het andere kamp toe. Oké. Okay. Conservatief, je van, bent conservatief. En ik denk, ja... Uh, ja hij Wat moet een gaat? beetje. Een beetje. Uh, het is een koning. Het is ja, een. Uh, het, het is niet. Uh, ik heb niet met hem op de kleuterschool gezegd. Nee, ons, ik wil zeggen, die broeken die je aan heeft, Man. Hij moet een bol, Hij moet een mantel om. Het moet nou. gewoon echt futuristisch zijn. Ja. Moeten we moeten wat meer vaak kijken naar die klemrockers. Die nou oh, ja, wel, nu sla ik misschien een beetje door. Goed, tot zover de verjaardag. als dus wordt het veel te lang de Deze platen hebben we ook al gehad. Jezus, man, bereik je programma toch eens een keer voor. Het is even een rommel. Ook ja, toepak blijft bereikt. Dit is op de tien uur straks een tien. Goedemorgen, Zand van de Zondag. Grims, Flash Without Blood. het ding te worden dit. Creams en Flash Without Blood. Oh, klinkt luguberig. En daar zijn we momenteel niet zo aan toe eigenlijk aan het luguberen. Ik zie toch wel wel op de lijst nog een naam staan die wel bij mij een belletje ging rinkelen. namelijk Wendy Carlos. Ze wordt vandaag 76. Ze is een componiste. en muzikant. Carlos is vooral bekend van wij gaan pionierswerk op het gebied van elektronisch muziek en synthesizers. En ze heeft onder andere muziek gemaakt voor de film Clockwork Orange. Eh, ik weet niet of je dat kent. is een klassieker gemaakt door Stanley Kubrick. Echt over geweld gesproken. Deze film zit vol geweld. Dit no, is heel mooi vormgegeven. Het gaat over een groep jonge mannen. Vooral één eh, jonge man die dan uiteindelijk eh, helemaal gebiologeerd is... door klassieke muziek. Drinkt eh, melk met drugs, neemt hij. En uiteindelijk eh, gaat hij de straat op. Wit pak, bolhoed op en gaat dus mensen in elkaar slaan. Mensen verkrachten, doet de meeste idiote dingen. En uiteindelijk wordt hij opgepakt. En uiteindelijk wordt hij ge, wordt wordt proberen gebrainwashed. Uh, en uiteindelijk, uh, nou ja, dat, dat is een beetje het verhaal. Het is gebraceerd trouwens op een, een boek. En de man niet geschreven, het is Burgers. Uh, deze man uh, liep op straat samen met zijn zwangere vrouw Lynn. Dat was in Londen, werd beroofd. Ze werd mishandeld. En door vier Amerikaanse soldaten. En daar, daarvoor, daarvan krijgt ze dan een miskraam uh, en chronische geno genoloog... Ge ge ge ge ge nou goed, ze krijgt problemen. <laughs> Moeilijk is sommige woorden. En uiteindelijk heeft ze daar toch een trauma over gehouden. En dat was de inspiratie voor dit heftige werk. Dit is Clockwork Orange, waarvoor deze Wendy uh, dus muziek maakte. Wendy Carlos, die vandaag is. Je wilt toch slimmer lijken dan je bent, hè, door ja, moeilijke woorden te gebruiken. Dat moet ik ook niet doen. Dan vind je zo sukkelig. Nog Zullen we dan een, een, een, een, een, een... Om daar weer even aan te De Pieter discussie. De Pieter discussie. Uh, ja, want Je Blok heeft zich ook in de Pieter discussie ge, gevoegd. Dat Natuurlijk moet ook. Het, dat moet. het, het hoofd van, de, van, de, uh, van het Sinterklaasjournaal. Is dat... Oh, wacht. De Sine Sine, Sine, ja, wacht Sinterklaasjournaal. Sinterklaasjournaal. Ja, kijk Die right. dit. je Blok. Oké. Okay, nou. Ja, vertel. Nou ja, uh, uh, het gezicht van uh, het Sinterklaasjournaal uh, vindt dat Zwart Piet niet meer zwart moet zijn. Nee. Zelf heeft ze Zwart Piet nooit met een, een donker, uh, donkere mens geassocieerd. Maar ja, door de hele discussie vindt ze toch wel dat, uh, ja, dat we ons moeten aanpassen. En dat, ze, uh, nou, dat we naar, uh, hoe heet het, uh, naar een andere Zwarte Piet moeten. Zo uh, meldt ze aan uh, Dagblad Trouw. Ja, nou, dat dit... Uh... Dames en heren, ja. dit is een historisch moment. Goed. En ze vindt, ja. en dat, dat, daar heeft ze dan wel weer een punt... Ja. het Sinterklaasfeest staat of valt niet bij de uh, zwarte kleur. Oké, okay, nou daar is Daar goed. ben ik dan oh, wel wacht, weer mee. wacht even kijken wie er is. Wie is er? Ja? De Sinterklaas. Oké, okay. nou, heel goed, dan weten we dat in ieder geval... Uh... En, uh, okay, dit. Sinterklaas, uh, zoals u weet, bestaat. En ik ben Sinterklaas. Ja. Dus eigenlijk moeten we gewoon hem aanpakken. Want hij heeft die Zwarte Pieten. Ja. Hij kan er wat aan doen. Ja. Hij heeft wel de Zwarte Piet toe bestel, uh, gekregen toen, op stelt. Ja. Ja, <laughs> ja, de Zwarte zeker. Pieten. Toen we dat gedoe met. Uh, wie was die man ook alweer? Die justitie? Uh... Ja, nou goed. Precies. Ja, die... ja, goed. Uh, tot zover. Even straks de Zandvoortse berichten. Een plaatje wat ik wel heel trollig vind. is de zanger van The National. die toch altijd een beetje zwaar depressieve muziek maken. maar heeft een hele mooie stem. Dat komt ook weer mooi tot de uiting in deze plaat. Hey, Elfie. Return to the Moon. hadden we over de ruimte. Nu een plaat over de ruimte. ticket with yeah. of a cricket. triple Jesus. in for Twin at the family fire and A veteran woke up inside another man said, Nobody noticed was so excited the senators were fired, don't tell me nothing's changed Love We zijn van de National. Jullie herkennen ook wel de stem. En Return to the Moon. Ja, dat zullen we ooit eens doen. Maar goed, Mars ligt nog meer even in, uh, ah, in het maan. verschiet. De maan wordt een soort tussenbaas. Ja, precies. Daar kunnen we even bij tanken. En dan gaan we gewoon weer door, dames en heren. Zandvoortse berichten. Een kleine greep eruit, want het is natuurlijk veel. Vorige week was het 50-plus weekend. Het is weer geslaagd. Er is met genoeg echt zoveel te doen geweest. Van heen en ver kwamen ze ook de goodie Bags ophalen natuurlijk. En je kon ook met een treintje kon je door het dorp heen. Je kon ook nog uh, bij wacht Smith even, er, and Health... Trein, wacht even, zo'n treintje, dat gebruiken ze toch altijd voor kinderen? Uh, ja. Oké, okay, ja. Goed. Sorry, bij Smith and Health Wellness, voorheen bekend uh, als Slender U. Zonder het waren heel veel enthousiastelingen. Je kon daar natuurlijk gewoon een uh, workshop doen. Er was ook workshop Chocola and More. Uh, uh, wat, wat zijn er nog meer? Was er waren een paar grappige dingen... Uh, uh, nou, was genoeg te zien en het museum. Dit is het museum. Ik vind dat een slecht iets. Wat? Want, nou, chocolade en more. Ik bedoel, het grootste, er zijn twee grote problemen in Nederland. Dat is de vergrijzing ja. en diabetes Ja, echt wel. En ja, dan gaan we dus en dat vergrijzing stimuleren. Die en die diabetes in overgewicht. Ja, dat is dat, dat Goed, vind vind je kon ook een ja, wandeling doen op Aanleidingduin yeah. gebied. Dat was ook volle bak. Oh, Iedereen ging daarmee. Dat is goede compensatie. Uh, uiteindelijk ook de Sloppies. wandeling was heel populair. Door alle stegjes in zand oh, De dat geschiedenis uh, bij door laten alle brengen. Sloppen wijken. Ja, ja, sloppies. <laughs> sloppenwijken. Ja, goed, vroeger was het natuurlijk wel echt een sloppenwijken. Het was een beetje armoedig, die wijk. Maar die is zo opgeknapt. Nou, als we nog over verbouwingen. Hebben straks er meer over, maar Ja, uh, vorig weekend. Uh, sorry, vorige week woensdag was. Uh, Bijna uh, traditionele modeshow van de Zandvoort Fashion Week in de vestiging van uh, Holland Casino in Zandvoort. De bezoekers uh, van een volgepakt uh, casino hebben kunnen aanschouwen wat uh, komende winterseizoen uh, allemaal voor mooie dingen in de, in de mode uh, zijn. En ik moet zeggen: ik uh, vind ja. de foto erbij denk ik nou lachbaar. Ja, maar het ziet er niet. Nee, Dat had even beter moeten. Is, is een mijn, beetje niet mijn, niet mijn stijl. Het is net of ze. Een yo-yo is of zo? Is een hippo-band? Ja, ja. Zo lijkt het mee. Goed, sinds de verkoop van de Watertoren in 2006... is het gemeente Zandvoort ja, de hoop te doen over het, het Watertoren... natuurlijk, het gebied. Wat moet er nou mee gebeuren? En nu hebben ze dus gewoon van drie verschillende architectenbureaus... Springtij, de BIA's en A.G. architecten hebben ze... plannen gekregen op eigen initiatief. Kosten nou helemaal niks. Want normaal kost het een smak met geld om zo'n plan te laten maken. En verschillende plannen zijn daarin gerealiseerd... En dat ziet er wonderschoon uit. De drie ontwerpen van de watertoren zijn totaal verschillend van elkaar. De een past wel in het bestek en het ander niet. Maar misschien kunnen ze dingen combineren. En kunnen ze uiteindelijk iets, iets moois gaan maken. Ja, ja ik, ik moet zeggen, ik, ik heb de foto's even ervan bekeken. Ja? Ik, er zitten wel mooie projecten tussen. Ik vind, er zit zeg maar een, een, een flatgebouwen. of tenminste een hoogbouw. Ja? En daar hebben ze echt de, de, de stijl van die watertoren in gebouwd. Vind ik, vind ik leuk bedacht. Ja. Maar ik ben toch meer voor, die, voor de laagbouw. Ik ben sowieso altijd meer voor de laagbouw. Ja. Uh, en ja, die huisjes, ja, ik vind het grappig. Ik vind het, ja. uh, als ze er toch nog een beetje die oude sfeer in weten te zetten. Dus niet dat ze die oude vormhuisjes met nieuwe, uh, helemaal dat je echt ziet zo. Dat is nieuwbouw. Ja, je dat... bent echt voor het de project Springtij architect. Ja. Architecten, ja, Het ja, ziet er ook soms ja, als die witte huisjes die ja. daar in de buurt ook staan. Maar ja, ja andere is wel een beetje, ja, een beetje modern, een flat. Maar ik vind het voor een flat, voor in die omgeving, vind ik het oké. Okay, omdat ze hebben heel goed naar de omgeving, tenminste wat ik zo kan zien... goed naar de omgeving gekeken ja. of het er tussen past. En wat ze ook aanbieden in die flats, dat is ook voor ouderen, zorg, ja. 24 uur zorg. Er zit van alles in. Goed, nog een kleintje. Ja, uh, Jan, Jan Lammers uh, traint voor de uh, Dakar Rally 2016... De Sandforter en ex-Formule 1-coureur Jan Lammers heeft de handschoenen weer opgepakt. Hij is weer aan het trainen voor de zwaarste rally ter wereld, de Dakar Rally. Begint komend jaar worden weer de eerste kilometers voor de monsterrit naar Zuid, door Zuid-Amerika gereden. En hij rijdt in een, in een vrachtwagen. En dat, ik, vind dat altijd wel, ik ben zelf meer van de, van de, van de buggies, dat vind ik eigenlijk het mooiste... Uh, motors. Ja, ik ben toch wel een motorrijder. Vind ik ook wel interessant. Maar vrachtwagens. Ik bedoel, zo'n groot massaal ding. Dat is door die woestijnen heen raggen. Dat ja, dat is, nou... is gewoon echt. En vooral ook door die, door die dorpjes heen. En, en die vlaghut omver. Ik vind dat echt en... mooi. <laughs> en dan komt Ik als heb je, een missie als je, te volbrengen. Als, je, uh, als ze een keer op het circuit zijn. Yeah? Zeker een keer naartoe gaan. Want het is echt bizar. Hoe zij dus gewoon. Je, heb, je hebt wel eens op het circuit dat je auto's driftend ziet rijden. Zij doen het met vrachtwagens. Dat je ja. echt denkt: van, hoe krijg je een vrachtwagen? Zo gecontroleerd in slip. Ik vind dat bizar. Ja, het is ik vind het mooi. Nou, nog een hoop te doen het ook over de Grand Prix terug op Zandvoort. Dus hij is nog bij beetje Jerry Kramer heeft vorige week een blon opgelaten en wil proberen om de Formule 1 weer terug naar Zandvoort te halen. Ik ben voor. In een motie: in de raad breed werd aangenomen, roept het de college op om te laten onderzoeken of het voor Zandvoort mogelijk is. om, om in 2018 de hogeschool van het racen terug naar de Duinstreek, Duin circuit te halen. En uh, daarmee haalde ik de Landekopers natuurlijk. Het moet wel een paar centjes kosten. Het zou natuurlijk wel wat uh, aantrekkingskracht kunnen hebben op heel veel dingen. Ja. Goed, dat is over de Stanford's berichten Ja. En uh, tijd voor die landenkeus, hoewel ze er niet is. Nee. Hebben we er toch maar een gepakt. Ik, uh, ja, ik heb een nummer van Adel. Ik vond dat wel bij de passen. Ja. Dus uh, vandaar uh, dit, uh, dit nummertje. Uh, het is wel een uh, kleine remix van uh, Taylor Warp. Het is en, uh, Hello. Ja, hello, het nieuwe nummer van Adel. Mocht je hem ja. nog niet gehoord hebben bij deze. Maar zo begint geloof ik helemaal niet. Oh. <laughs> Klinkt heel anders. Maar nou, misschien vind ik het juist dan wel leuk. After all these years you liked me To go over everything They say time's supposed to heal you But I ain't done much healing Hello, can you hear me? I'm in California dreaming About who we used to be When we were younger and free I've forgotten how it felt before The world fell at our feet There's such a difference Between us and a million okay. yeah. yeah. miles So hello you know from the other side I must have called a thousand times To tell you I'm sorry For everything that I've done But when I call you never, never seemed to be home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 Wat je wilt. Ja, ik vind wel, het wel. Het leuke van het nummer vind ik. Uh, ze hebben zeg maar het, het, het minst leuke gedeelte van het nummer van Adèle eruit gehaald. Ja. Namelijk Adèle. hoe klonk Adèle ook alweer? Hoe ging dat ook alweer? Hello. Ja, dat ja. Was, ja, lang genoeg ook, vond ik. <laughs> <Precies>. <laughs> nog, nog één keer? Hello. Ja, maar. Ja. Het is wel grappig. Uh, pas geleden heeft ze een uh, natuur. Um, uh, reporter, hoe heet die mannen weer die, die, die er overheen gepraat heeft, die, uitle die dan ook beschrijft wat hij ziet van de flip, uh, flip telefoon tot met dat ze een, dat het huis binnenkomt lopen. Ja goed, hij doet ja. allerlei natuurdocumentaires voor BBC en hij had een beschrijving gedaan van Adele en dat was wel <laughs> geniaal gewoon. Ja, Sowieso Ja, er zijn er heel hem. veel leuke uh, varianten erop varianten. Maar ja, met alle respect, Adele is nog steeds wel uh, verdient er genoeg geld mee. Dus uh, oh, als je goed geld, genoeg geld mee verdient, dan is het goed, toch? Nou ja, dat is niet per se. Maar nee. ja, uiteindelijk, ja, je kan twee doelen hebben: goede muziek maken of geld verdienen. Of alle uiteindelijk. twee. Uiteindelijk. Zijn er genoeg mensen die het goed vinden, anders verdien je er geen geld mee. Nee, dat is waar. Ja, goed. Dus, maak wel altijd twisten. Ik wil altijd dwars zijn, gewoon als iemand altijd leuk vindt. Dan vind ik het niet leuk! Maar goed, degene die ook lekker dwars is, is natuurlijk Peter R. de Vries. En die is vandaag ook jarig trouwens, hè? Peter R. de Vries. Ja, toch? Je bent ja. gewoon weer niet goed geïnformeerd. Ja. Huh? Oh, niet goed geïnformeerd. dacht er wel, ik lees het op Wikipedia. Je jarig bent, je bent vandaag namelijk 59 geworden, Peter. Gefeliciteerd. En ik hoop dat je nog heel veel mensen gaat helpen. Want ik vind toch dat hij eigenlijk wel een beetje... Ah, hij doet goed werk het internetpesten ja. is wel weer een beetje een slap programma. Ik denk van ja, het is ook wel een beetje knullig. Maar het is wel weer goed, want straks ga je weer een of andere moordzaak oplossen. En eh, dat, ja, je mag nu even layback doen, maar straks moet je weer vol tegenaan gaan. Hè? Want hij heeft natuurlijk ook geprobeerd de, de, de JFK-zaak op te lossen. Ja. Dat heeft hij ook nog geprobeerd in Amerika. Ja. Dus uh, Nathalie Holloway heeft natuurlijk ook goed uh, onder de genomen. Hij heeft op zich, hij heeft gewoon van zijn hobby's werk gemaakt. Ja. Hij vindt ja. het leuk om dat soort dingen op te lossen en mensen te helpen. Ik of, ja... Het is, Leuk, niet, uh, het is niet, mijn vent, maar het, uh... nee, nou, dat snap ik allemaal wel. Maar ja, moet toch op gebeuren. Hè? Iemand moet het doen. Ja, zeker waar. Ja, dus uh, goed. Uh, ik heb hier nog een berichtje waar ik best wel, oh, nu is hij weg. Okay. Waar ik best wel van schrok. Ja. Het gaat over Parijs en het gaat niet over de aanslagen. Mocht nee. je nu net in wakker worden en nee, toch. nog niks gehoord hebben. Er zijn aanslagen geweest in Parijs. Ben heb je, je lekker, lekker lang geslapen? Heel goed. Ja, heel ja. goed. Uh, ja. Er is uh, vorige weekend uh, op Orly... een van de grootste vliegvelden van Parijs... een, een grote storing geweest. Wat uh, ja, een uh, onbedoeld blootlegde dat de software waarmee de verkeerstoren draait... wel uh, lichtelijk uh, verouderd is. Of in ieder geval op een verouderd besturingssysteem werkt. Ja? Namelijk Windows 3.1. <lacht> dit, uh, dit werd gelanceerd in uh, 1992. Ja? Nou ja, toen zijn ze er wat dieper ingetoken... Het, uh, het hele systeem werkt uh, van, op software van uh, tussen de 10 en de 20 jaar oud. Zoals Unix en Windows XP werken ze nog steeds mee. Ja. En het zijn allemaal softwareprogramma's die wel aangepast zijn. Dat, dat wel. En de softwareprogramma's draaien allemaal op die systemen. En het zijn de softwareprogramma's. Het zijn ook niet de minste softwareprogramma's. Het zijn de softwareprogramma's waarmee ze dus alle vliegtuigen trekken. En uh, oh. communicatie kunnen hebben met de vliegtuigen. Dus het is ook niet dat, dat ja. het de minste software is. Nee, oké. Okay. Uh... Dus... Uh, Nee, 98. 98 Windows 98. Nou, dat is nog ouder dan dit. Ah. Nou, dit klinkt al oud. Nou, straks meer. Eerst even de mobiele muziek. Mutten met, met. Moments Stay in the moment. Dat hadden we erover. Over het geluk. Om het geluk beter te kunnen absorberen. Om niet te veel vooruit te denken en plannen te maken. Geniet van het moment. Ja, en download de app. Ja, precies. Ah. Kijk, het Trace Your Happiness heet die. 10 voor 10, straks in 10. Uh, goedemorgen, Zandvoort, live van Atel Hoogland. Ja en zie gins. Komt, komt de, de stoomboot uit Spanje weer aan. Ja, meneer. Ja, goedemorgen. Sinterklaas. Ja, wanneer komt hij aan? Uh, om uh, 12 uur komt uh, goed Heiligman met zijn pieten aan op het uh, strand van Zandvoort uh, aan Zee, ter hoogte van de rotonde bij het Jutters Museum. Maar uh, ja, zondag 15 november. Ja, oké, okay, morgen. Dus, dus morgen, ja. ja. Vandaag komt het ook in Meppel aan. Vier grote bussen vol met anti. Ik ben tegen Zwarte Piet. Die zijn er, uh, zeg maar, uh, die zijn er nou op weg. Uh, in Meppel. Dus, uh, ja, ik hou me hard vast. Of dat, ja, je mag best wel wat je protesteren. Maar houd een beetje netjes, hè. Ja, en uh, afgelopen week heb ik nog even zitten googelen. En toen dacht ik, oh ja, vroeger had je toch ook nog die grappenmakers. De blackface, dat waren dan uh, blanken. Die gingen dan op het podium zich zwart sminken. En dan gingen ze dus grappen maken in de huid van een zwarte. En ik heb daar zitten, naar zitten luisteren. Ik denk, toch een fragmentje daarvan. When I left my good job on that minister's show, what did you tell me? What I you? You said, come on, go with me, boy. We're gonna have a fancy drink. Horses and eggs. Pussycats tea. Dan zie je dat volgt Wat een foute humor. Ja. ja. Echt fout. Gewoon om, om grappen te maken en dan overdreven een zwarte neer te zetten. Ik denk, jezus. Wat een fout iets. Dus... Als je dit daaraan alvast plak je, nou kan me het niet meer voorstellen. Dan heb je ook nog uh, Zwarte Piet die er ook nog als knechtje, dus alles bij elkaar. Ja, nou ja, we waren er zelf over uit. Ja, de kinderen raad. van jou, Marcus, die maken geen Sinterklaas. Mee. Nee, dat. Uh, nee, het en is dus sowieso, ook wel goed. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, mijn kinderen weet ik nog niet. Nee. Maar in ieder geval mijn kleinkinderen niet. Nee, in ieder Dat niet sowieso niet. Nee, het is gewoon straks gewoon Santa Claus. Ja. Nou, de kerstman. Die mogen ze dan voor mij weer niet meemaken. Ik vind, oh, ik heb zo'n hekel anders in. Ik ga toch niet een Coca-Cola reclame doen? <laughs> Daar komt de mee door. Oh ja, nee, nee, de kerstman, nee, dat vind ik echt... Uh... De kerstman was groen, maar uiteindelijk heeft hij een rode mantel gekregen... dat schijnt dan weer door Coca-Cola te komen. Dat is weer het verhaal wat erachter zit. Ja, nee. Het maakt mij echt niet uit. Het gaat om het samen zijn. En dan kan je twee dagen bij elkaar zijn en dan kunnen we dat Sinterklaas. En het is voor, sowieso voor die kinderen is het een heel druk maandje december. Je hebt, de, je hebt de eerste Sinterklaas, heb je dan. Dan heb je de kerst, en dan de auto nieuw. Drie hele spannende dingen in zo'n korte maand. Dan mag je best eentje af. Mijn verjaardag? Ja, ook nog. Man, Weet je, je hoe echt trauma's ik daar nog aan over heb gehouden? Ik kreeg één maand alleen mijn cadeautje. En al mijn vriendjes kregen allemaal mijn ja, een een cadeautje. Ja, dat is allemaal heel goed verdeeld. En jij krijgt alles in één keer. Nou, nee, had Sinterklaas wel. niet gewoon ergens in augustus of zo... mij gewoon cadeautjes cadeautje toe kunnen sturen? Ja, het, nou, nou, het is echt... Uh, goed. Nou, uh, ja, dames en heren. Kijken we op de playlist wat we dan uitgezocht hebben. En uh, omdat morgen Sinterklaas komt, dacht ik... Sunday Sun, I call you hardy. Ik... Morgen. Morgen schijnt hij echt. Morgen schijnt hij echt. De zondag gaat hij schijnen. ik weet het zeker. Hij komt Johanny. Ik ben het een met je eens. Zit ja. de klaar? Ja, zit de Klaas in Nederland. dan komt het allemaal weer goed, dames en heren. Jawel. Hij komt Johanny. Het is uh, 14 november. Gisteren was 13 november, de vrijdag de 13. e nou dat hebben we gemerkt. Ik zit nog even te kijken of het laatste nieuws binnen is gekomen. Het laatste, nee, is de, geen veranderingen. Nou ja, wat wel net naar buiten is gekomen is dat um, het ministerie van uh, Veiligheid en Justitie vanochtend uh, overleg heeft uh, over de veiligheidssituatie. En er wordt uh, op ambtelijk niveau gesproken om 11.30 uur uh, om te kijken of er uh, ja, meer veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden. Ja, wel eigenlijk wel... Maar... Zijn ze ook niet bang dat de asielzoekerscentra uh, weer worden aangevallen? Of dat, dat uh, vergelding, mensen die ja wraakacties, dat soort dingen. We moeten het loskoppelen, ook al hebben ze alle op geroepen. Het zijn gewoon rondebielen. Dus ze doen het dus helemaal niet in de naam van het geloof. knippen eraf, niks. We gaan het niet uh, onder, onder een groepering gooien. Gaan we echt niet, laten we ons niet gek maken door een of ander de duivel of zo. Het nou, de... zijn voor mij nog steeds individualisten... die toevallig bij elkaar een avond hebben gezeten. Meer is het niet. Ja, ik, ja, ik inderdaad. Ja. Het, is, het wordt wel door social media en zo... makkelijker gecoördineerd. Uh, het is daardoor... doordat het social media veel zijn... is het ook weer makkelijker op te vangen. Omdat ja. het is veel publiekelijker... Zeg maar, dan als ze er ergens in het diep web... maar ja, aan de andere kant... Ik, jij en ik kunnen op social media. Dus theoretisch gezien zouden wij ons er ook mee kunnen gaan bemoeien. Terwijl, als je via moeilijke netwerken moet gaan werken, ja, kom je er toch niet makkelijk bij. Nee. Dus het is positief en negatief. Dus ja. ja, het is, het is een, heel, een heel grote klus om dat allemaal te, te, te scannen en te, te tracen en uit te zoeken wat er allemaal gaat. is, natuurlijk. Maar goed, dit waren wel acht mensen bij elkaar. En het moet voor mij een grote groep zijn geweest. Dus uiteindelijk. Uh, hadden ze wel iets van op moeten vangen eigenlijk. Zeker Jouw als er zoveel wapens bij nog even te beantwoorden. Uh, de woordvoerder van het AC, AZC zegt ja? vanochtend... Uh, niets te weten van landelijke, landelijk gecoördineerde ge ge veiligheidsmaatregelen bij de AZC. Oké, okay. nou, misschien is het allemaal wel goed. Uh, vandaag, of, verder vandaag nog heel stuk in de krant over Albanese Die gaan voor de jackpot... En dat is dan wel weer de Telegraaf die dan toch weer een beetje abonnees in een kwaad daglicht stellen. Door ja, ze te, te interviewen bij al die asielzoekerscentrum. En te vragen waar ze hier zijn. Heel vaak zijn het toch wel echt gelukzoekers. Uh, is het daar wel veilig? Maar ze hebben dat niks. Want de regering maakt niks voor hun mogelijk. En er staat hier ook, dat staat wel weer eentje in die zegt. Ze hebben niet eens wat geld voor sigaretten. Dat regelen ze niet eens voor me. En de een is al uitgewezen in Duitsland. Moet eigenlijk gewoon terug. Maar gaat het weer proberen in Nederland. Dus ze blijven gewoon shoppen. En eigenlijk zijn dit gewoon gelukzoekers. En door het, door het interview in de het, in het kletskant denk je wel van... Shit, er zijn wel gelukzoekers dus. Er zijn niet asielzoekers. Het zijn geen uh, vluchtelingen, zeg maar. Goed. Nou, ik zou zeggen... Uh, maak er morgen een mooie dag van Sinterklaas. In Zandvoort. Ga er even heen. En uh, we spreken elkaar we volgende week weer voor een nieuwe aflevering. En dan zijn we als het goed. is weer compleet, toch? Toch? Ik zit nog even kijken naar Marcus. Die ja, die, uh, ja, sorry. Uh, een maat van me die, die zat momenteel in Parijs. Dus ik ben even een berichtje aan het lezen. Oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, dat is even. <laughs> die zat uh, vlakbij het stadion. Uh, in Waar een hotel vlakbij het stadion bij Parijs. Dus die. Uh, uh, maar, maar hij maakt het goed. Dus dat, zie, ik zie, zie goed. een foto bij het bericht. Ja. En uh, hij ziet er goed uit. Goed, nou, ja. we stemmen we volgende week <laughs> voor een nieuwe aflevering. Tot, Tot volgende week! Tot volgende week! En die plaat, wachten we doen die plaat, dames en heren. Oh ja, dit: A light above descending. Sfeervolle... Britse Beth heet ook Britchis City Power